Maar goed, we gaan wel zien wat het uh, programma ons brengt. I ja, en we hebben iedereen... nog heel veel puzzeltochten in dit weekend. Oh ja, dus die wordt uh, ook nog over. Vertellen. Roy komt nog even vertellen ja. hoe het met de puzzeltochten is. En uh, we zien hoe je er binnenvalt. We pakken ze gewoon. Uiteindelijk is iedereen welkom bij ja. uh, Hotel Hoogland om een kopje koffie te drinken. Of gewoon wat te vertellen. En als iemand bij, uh, wat te vertellen heeft, mag hij zeker langs Mag hij gewoon naar tafel. Maar eerst maar een muziekje vandaan. You Ben. Ik durf eigenlijk niet meer als Daan <laughs> zo streng is met zijn tien seconden en zo. Ja, maar wat een maar leuke hele muziek. muziek ja. he? we, begonnen le we hebben een rustig programma en we begonnen ook lekker rustig. Dus, uh, maar uh, aan de tafel bij ons is uh, Klaartje Pomp aangeschoven. Goedemorgen, Klaartje. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is om hier weer te zijn. Ja. ja. Van het Noord-Hollandse Archief. En uh, je was een paar maanden geleden hier en toen had je ook gezegd: ik wil graag nog een keertje terugkomen. En uh, je bent er, leuk. Ja. ja. En. Uh,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 En het Zondagsblad voor Zandvoort en Aardenhout. Kijk, die moeten we hebben. Het Zondagsblad voor Zandvoort en Aardenhout. En zoals de naam al zegt is het Zondagsblad voor Zandvoort en Aardenhout had een stichtelijke doel. Het wilde vooral stichten, terwijl die andere krantjes willen ook adverteren, gemeentenieuws brengen. Maar hier was het doel om de lezer, de badgast, een stichtelijke boodschap te kunnen brengen.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 en je, dan denk je van ja, het zit ook weer parallellen met... Ja. Ik, ik, ik, ik vind het altijd wel ja, leuk dat wat iets doet. Ik... He, dan gaat het klaartje, gaat Het is zo die dingen, dat ik ik gaat nu doen. Naar, nou, je kijk even naar, dan dan naar de even andere kant. Want doen we we doen, kunnen dan we dan hier dan nog niet? heel lang over praten. Ja. Ik vind het ook heel erg leuk. Ja. En ik wil straks zeker nog wat uh, uh, websites horen om standwoorders uh, om op het spoor te zetten. Maar we gaan eerst een stukje muziek draaien vandaan.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 rust, wat een rust mm. we gaan weer uh, verder praten over het uh, Noord-Hollands archief, want Noord-Hollands archief is natuurlijk niet alleen maar het zondagsblad voor Zandvoort en Aardehout, maar nog een heleboel andere meneer de Grebber, veel plezier ja, meneer de dan gaat, dan gaat dan nou, toch weer weg, weg. weer weg um, we hadden het even over uh, de leggers en het Halems Dagblad hè, dat die zo groot en, uh, en zwaar zijn, om eens te kijken bij jullie in het archief en uh, digitaal gaat het allemaal een stuk makkelijker uh, de weg naar het digitale archief hoe, hoe kom ik er?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 En dan, uh, ja, een zoekterm, en dan kom je vanzelf wel op, uh, op een badgast of uh, strandtenten, wat je wil hebben. Ja. Dus het werkt heel makkelijk. Maar ja, het Noord-Hollands Archief heeft echt heel veel. Jij, vorige keer was jij er niet toen ze nee. hier was. Maar uh, toen heeft ze hele leuke filmpjes op uh, een van ons gegeven. Die waren ook zo ontzettend leuk. En, uh, op YouTube, we hebben een eigen YouTube-kanaal ja. en daar okay. staan uh, oude filmpjes. Ook weer Noord-Hollands Archief? Ja.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 Want het is natuurlijk heel waardevol als mensen ja. herinneringen hebben of weten hoe het. dat ze de puzzelstukjes bij elkaar kunnen brengen. Nou, dus bij deze een oproep aan, aan iedereen die Zandvoortse verhalen kent. en nog even wil kijken op Noord-Hollands Archief.nl. En, en dan ook nog even naar YouTube gaat: Noord-Hollands Archief. en daar een filmpje gaat zien over uh, Zandvoort. Mocht je het verhaal erachter weten, neem dan contact op. Via ons kan dat, of via Noord-Hollands Archief.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 En nu uh, druk je op de knop en rang. Ja, ja, ja, <laughs> een hele boek komt eruit. Ja. En er zijn de afgelopen eeuwen ook veel verloren gegaan. Ja, dat zal best. Ja, en archiveren is ook een kwestie van, nou, kijken van wat je wel bewaart en hmm. wat niet. Want je kan natuurlijk ook niet alles bewaren. We nee. kunnen niet nee. alles bewaren, nee. Nee, nee als je, maar er wordt dus wel een selectie gemaakt. Uh, ik wil die krant hebben, die krant wil ik niet hebben. Want uiteindelijk is, zijn alle kranten interessant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 CVS, santvrand.nl. Mm -hmm. En dat levert dan toch weer problemen op? Nee, het geeft geen probleem. We nee. moeten dat nou, nog je moet, organiseren. Je moet het organiseren. Ja, ja. Ja. Want het is natuurlijk net wat ze straks al zei, je, je kan natuurlijk niet alles bewaren. Nee, maar net, net alsof je de, uh, die vijf kranten uh, uh, de... zegt, die wil ik hebben, kan je dat nu ook doen natuurlijk. Mm -hmm. er komen in Zandvoort, oh, we houden het even over over, over Zandvoort, komen de ja. drie krantjes binnen in het weekend. Nou, die sla je op, ja. denk ik dan. Ja, maar ja. daar moeten we dan afspraken over ja, maken. Ja, ja. En tegelijkertijd zijn we als Noord-Hollands Archief en de andere archie archiefdiensten in ja. Nederland ook zijn we druk bezig met digitale archivering. En dan gaat het vooral niet zozeer om de kranten, maar in eerste instantie om digitale overheidsinformatie. Want dat komt niet meer op papier naar ons toe, maar de overheid heeft... Nou, informatie gaat steeds meer digitalisering. En daar, uh, over één, twee jaar... Ga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 ja, het is geweldig om te zien hoe ja. die auto's van toen, wat toen high-tech was, hoe je dat geweldig nu al goed. ziet van, ah, ja. dat is vertederend. Ja, ja, ja. hartstikke leuk. Ja. <coughs> dat heb je ervan. Uh, we gaan een beetje afsluiten met dit onderwerp. Ja. Uh, Dank jullie wel. We nou, moeten nog even, nog even de, de, uh, de website noemen, noord-hollandsarchief.nl ja. En waar zit het apenstaatje? Dat is voor de e-mailadres, uh, info uh,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 For you I said I'd praise the sun Tell the color of the sky I knew rose in the universe Sing a lullaby get what you used to say. Een winkelier is nog geen ondernemer, hoor ik net zeggen. Geweldige uitspraak. Uh, aangeschoven, het wordt hartstikke druk hier zo. Uh, aangeschoven, uh, Bart van Haldestaat, Dennis van Haldestraat en Gert-Jan. Houd... Oh, zijn... Nou, dat zou ja. ik zeggen, ja, ik, niet van Haldestaat, maar van het hele ik centrum. Ze, ik zag je denken, ja. ja. Heren, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hebben... Uh... We dachten dat we niks hadden, hè? Kijk eens. Ja, Volle vol tafel. Volle vol tafel hebben we. Helemaal leuk. Ik ga niet eens beginnen over het illegale meelopen. Want dat, uh, <laughs> en, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Want we hebben met Bart gesproken 14 dagen of 3 weken geleden of zo. Ja, met regelmaat hebben we eigenlijk. Ja, de afgelopen uh, maanden. Toen uh, zat je hier.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 Dansen, gezelligheid, bars en cafés, lekker uit eten, restaurants. Dit is het voorbeeld wat morgen in de Haltestraat vereist. Oh, leuk? Oh, dat is echt. Dat ziet er um, goed uit. Dit, dit gaat over de weg heen? Zo, dus drie palen in de grond, zeg maar. En die komen aan het begin van de Haltestraat. begin te Ja, waar normaal de, de dranghekken zouden staan, ja? wat eigenlijk uh, uh, toch, ook weer een beetje, toch ook weer een beetje een, uh, een stoppende werking ja? heeft. Hopen we dat we hiermee wat meer een uitnodigende werking hebben van de mensen die hier vanaf de, vanaf de kerkstaat doorlopen naar het kerkplein. En dan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 Beeld, ondanks het slechte weer van verleden week zag, zag het de knoer te gezellig uit. Met ja, de terrassen op straat, de beplanting op straat. En het heeft deze week weer een voorwaartse stap gemaakt. Want het winkeltje van... Uh, nou, er zijn dus een zestal winkels deze week opengegaan. Er zijn een aantal ja, daar gaan we straks ook nog naar voren. Okay. want uh, de staat bloeit op. Hè, de, ja? de, de lege... Zaken vullen zich. Ik ben op de hoek geweest bij de Schoolstraat gisteren. Ook. een prachtig bloemenwinkeltje bijgekomen met grote houten banken. Dat ziet er geweldig uit. Uh, daar gaan we straks ook even over. Dennis is natuurlijk een man van, uh, van het eerste uur van uh, de Haldestraat. Hmm. Ja, ja, goed, ik zit in ieder geval op nummer 1. <laughs> maar dat is <laughs> Nummer 1A is dat Num toch, of niet? Nee, dat is 1. Ook een gedraadhuis 1. Oh, ja. 1 maar. <laughs> nou, ik ben natuurlijk ook blij dat ik uh, dit jaar weer op mijn vaste ja. plekje ja, ja, ja. Uh, zit. En ik denk dat dat ook voor de, voor de ondernemers uh, van Haltenstaat uh, leuk is. Dat, dat we gewoon dit jaar gewoon hmm. uh, het seizoen beginnen zonder een, uh, een bouwput. Uh, dat hebben we natuurlijk over twee jaar gehad. Ja. Ik heb vorig jaar verbouwd en uh, we hebben natuurlijk het uh, MMX-complex. Albert is euh... bijna af, hè? Ja. ja. ja. Dus ik, we hebben eigenlijk met z'n allen wel een heel goed gevoel dat we in ieder geval het seizoen beter beginnen dan dat we vorig jaar zijn begonnen. Uh, alle winkels zijn mooi gevuld. Uh, ja. Uh, ja. Is dat ook je aanloop naar het seizoen? Want uh, als je het zo zegt, hè, iemand komt nu in Zandvoort en die ziet een bouwput, die zegt nou uh, doei. En nu komt hij in Zandvoort, ziet een gezellige winkelstraat vanuit, kom een uh, maand of zo, kom ik nog een keer terug. Zeker is, is, dat, is dat het smoel van Zandvoort dan? Ja. Ik vind het ja. wel.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 Ja, en dan uh, gelukkig hebben we dan uh, met name in het voorste uh, stukje van de Haltestraat. een, uh, een, een groepje die, uh, die de schouders eronder wil zetten. en die uh, uh, elkaar lekker aanmoedigt. En aan Bart, ik. Uh, die. politiek uh, <tot> dit jaar, die houdt ons op. Ja, dat, ja, ja, dat, dat, dat is wel erg politiek, ja, maar ik vind dat wel goed. Dat, heb je, dat Maar heb je zegt het nou zelf, het eerste stukje van de Haltestraat. waarom houdt dat op bij. iets voor bij de fietsenwinkel, zeg Ja. Nou.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 Ja, er spreekt eigenlijk, eigenlijk is de Nieuwe Dijk de jaloers ondertussen op geworden. Maar door de lagere uren is het mogelijk om daar weer creatieve, ander type ondernemingen te creëren. Ja. En ik denk dat dat een tweede stap is die we eventueel zouden moeten gaan proberen. Dus ja, een verschuiving je... van, van branches, mensen die, die, die, die, die door of van uh, handarbeid uh, ja, bepaalde branches toch weer eenmaal invullen, die niet mogelijk zijn op een huur van 3000 of 4000 euro, maar die wel mogelijk zijn op een huur van 800 euro. Maar ja, die huren die zijn, die zijn nu bepaald, dus ja. eigenlijk zou je de, de huiseigenaar, de, de pandeigenaar moeten uh, overreden zijn huur te verlagen om uh, creatiever in de handenstad om te gaan met, uh, met bedrijvigheid. Dat is gaande, is gaande. Okay. Er is een enkeling die zijn been stijf houdt, maar het is echt, echt gaande. Ja, als je die jager nu krijgt, dan ben je ook aan natuurlijk. Daarom. En, ja. en, en, en als men ja. ziet dat alles volloopt loopt en, en jouw pandje niet... Dan ga je toch wel eens een keer nadenken, denk ik. Ja, je, toch? je, mist, je mist toch huurinkomsten. Ja. Maar het is zeker, ik hoop dat er uit de lokale bevolking, want het is, dat, dat zijn volgens mij toch altijd die de, mensen, de mensen die het dorp het beste kennen, de seizoenswisselingen, mm -hmm. de problematiek met een badplaats. Ik hoop dat er uit een jonge generatie nu ook mensen opstaan. En het is misschien een moeilijke tijd om als ondernemer op te staan, maar ik denk wel dat het een kansvolle <kuggen> tijd is om nu op te staan. Nou zit je toch een hele jonge ondernemster in, in de nieuwe brasserie? Ja, en fantastisch de inzet van ja, de twee meiden. Dat, en dat zijn biologisch restaurant begonnen is. Ik vind dat echt geweldig. Dat ja. is echt van deze tijd. Ja. Onderscheidend. En ja. Uh, ja. Ja, ja, maar dat bedoel ja. ik ook met vernieuwing. Kijk, die, die generatie heeft ook weer een hele andere blik op het kijken. En dat zijn volgens mij nog altijd de lokale winnaars. Zeg maar, er zijn uh, grote retail concerns. De een werkt met een grote groep franchisers, zeg maar. Uh, die, uh, die één franchiser heeft dan twintig winkels. Uh,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 Is, is... Dus, maar dan hebben wij, een winkelend publiek moeten we dat ook doen. Mm -hmm. Respect hebben. Ja. En gewoon lekker in Zandvoort. Maar dat kopen. is natuurlijk ook aan de ondernemer: geef meer service, geef ja. meer aandacht. Uh, mm. ja, Tricker je klant op allerlei manieren en verwensen. Um, een groot deel van Zandvoort uh, woont in, uh, in Noord. Dennis, zie jij mensen uh, uit Noord-Zandvoort binnenkomen? Het, het centrum inkomen? Ja.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 <tie> de voorzitter Karkelen. roept, je mag daar gratis parkeren Ja, maar over een poosje denk ik ook niet meer, toch? In Noord? Nou, het parkeerprobleem uh, Daar dat gaan we dat, niet over hebben dan we dan niet we we we we Oder Want da dat is Ik heb het nou, een half jaar uitgesteld dus, uh... Daar kan je uitzendingen mee vullen Want uh, dat, dat loopt al, al jaren En het is ook allemaal begonnen met een heel klein pleintje En het vlekt nu over heel antwoord uit. Mm. Ik heb het liever over wat, wat enthousiaste uh, mensen Die hier ja. zitten Ja, maar ik wil er best wat enthousiast over zeggen Ik ben ervan overtuigd, we hebben zoveel medewerking van de gemeente op dit moment, mm. van Ruud Wilgers, van Andor, uh, Zandbergen, uh, Hele Jansen uh, en, en, en nog een aantal. Ik ben ervan overtuigd dat we er voor de winter uitkomen, al zal het met een nood aan hok oplossing mm. zijn, Maar en het kan nooit tot iedereen zijn tevredenheid komen, maar dat ook het parkeerprobleem voor de winter een positieve wending uh, gaat hebben. Ik, ik kijk daar toch wel enigszins positief tegenaan.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 Nee. In geen enkele plaats. Nee. Nou ja, goed, dat blijft natuurlijk altijd die, uh, uh, die balans die je hier in Standvoort uh, continu moet zoeken ja. tussen uh, uh, ja, het, het, het woongenot van de lokale bewoners en het uh, belang van het toerisme. Uh, daar, dat is altijd een, een, een balans die je daarin moet vinden. Die, ja.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 een heel goed jaar. Nou, ik ben denk het wel dat met je, je eens. Ja, dat wel je eens. Ja, dat zo moeilijk is, is het niet. Heel nee, zo moeilijk is, is het niet. Maar die plannen moeten ook wel even uh, geaccepteerd worden door uh, 17 mensen op de eerste etage van uh, Halterstaat 1A. <lacht> er wordt druk aan gewerkt, want uh, achter de schermen hoor ik wat politieke mensen die, uh, die echt druk zijn met het parkeerbeleid. Uh, maar laten we dat even ja. laten voor wat het is. Uh, <lacht> laten we het even parkeren. even <lacht> parkeren. <Ja. lacht> ik vind het fantastisch mooi, Bennes. Uh, we gaan zeker ja. kijken... Uh, goed hè, uh, chique. De, de proefperiode is begonnen, hè? Ja. dus elke zondag is nu afgesloten. Tot? Ja, klopt. Tot september? Ja. Uh, eind augustus in ieder geval. Eindcursus. Niet alleen de zondag, ook de... Er wordt Pazen. ingefluisterd. Ja, de, de, de Pasen en de Pinksteren. Ja, Zeker de, de, de Hemelvaart. En de evenementen, dus bij evenementen, evenementen en, uh, Tweede dag, tweede Paasdag uh, hemelvaartdag dat, dat zijn de vrije dagen EK is zeer belangrijk ja. Want uh, we hebben uh, bij de vorige Wedstrijden gezien dat er keurig Een hek stond en de wedstrijd was afgelopen Drie minuten later was het hek weg Terwijl er nog een aantal feestende mensen op Binnen op straat stonden Dus dat was ja. wel een beetje een gevaarlijke situatie Dus, dat is nee, dus eigenlijk leuk. alles waar we meer publiek En, en, en, en, ja. en gezellige uh, situaties kunnen creëren uh, Zullen de Zal de haltes uit afgesloten zijn ja, en afgelopen zondag was het gewoon... Het uh, was geen helemaal stil, Maar het was ja. ook stil in het dorp. Ja. En, uh...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 Er gaan steeds meer steden en dorpen zondags open. Ja, dat dat was... was niet meer te stoppen zijn. Nee, maar daar stond, stond, dat was zandvoort natuurlijk redelijk dus. uh, uniek in ja. uh, een ja. aantal jaren uh -huh. geleden. Denk je dat je dat gaat merken? Dat, dat, dat Haalem een, een koopzondag hebt? Ja.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 Nou ja. ja, het wordt uh, ja tuurlijk. Ook dat is natuurlijk weer uh, een, uh, iets wat uh, wat Zandvoort niet in mm -hmm. de kaart speelt.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 maar uh, ga nu met, uh, met, uh, met de auto naar Vondel, want maar die dijk is vol, hè? Ja, bussen vol. Bussen vol. <laughs> ja, maar het is ook heel gezellig. En ik denk ook dat de mensen daar ook weer naar op zoek gaan. De mensen worden Warmte, een beetje zelf. Warmte, ja, ja, tijd, ja. tijd ja. Ja, aandacht. Echt, de mensen ja. worden, weet je, elke grote stad waar je in loopt, je hebt precies dezelfde winkelstraat. Ja, het ABC-verhaal. Het maakt helemaal niet uit. Albertijn. Ja. Uh, en hoe leuk uh. is het niet? Ik heb in Nederland gereisd en dan kwam ik in van die kleine dorpjes naar En dan zag je winkeltjes. Ja. Dat je dacht, wauw. En weet je, en dan is het helemaal ja. niet zo'n stuk duurder, hoor.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 We gaan uh, richting het hele uur. Ja, we zijn er doorheen uh, Nou, de nou Ik heb nog wel een aantal vragen. Uh, ja. Gaat er nog wat spannends gebeuren in de Altestraat? Zijn er nog uh, uh, uh, van die gezellige winkelavonden die jullie organiseren? Nou nee, ja, we, we hebben... Ja. Um, ja, nee goed, we hebben natuurlijk een aantal met z'n allen een aantal shoppingnights uh, shopping ja? gehad.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 elkaar helpen. En dan maar denk ik dat we iets heel moois kunnen doen. We hebben natuurlijk voor het voorjaar een overvol VVV programma. Een programma van het circuit. Met de horeca evenementen. Dus voorlopig zal ja. niet ontbreken aan even, uh, festiviteiten binnen ja, ja. het dorp. Nee, als je de, de, de agenda ziet, dan is die nee, weer helemaal vol dat met, dat met de, het ik denk dat er geweldig uitziet. Dus, dus ja. laten we daar ja. eerst maar mee doorgaan deze zomer. Goed, uh, we gaan het eerste uur afsluiten heren. Bedankt. Graag uh, met, met veel enthousiasme de Haldenstraat weer in. En, uh, en ik hoop ook de kerkstraat binnenkort.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 I'm uh -huh.